4 uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. In diverse steden in het Verenigd Koninkrijk zijn duizenden mensen de straat opgegaan. Ze protesteren tegen het schorsen van het Britse lagerhuis in de aanloop naar de brexit. Er zijn demonstraties in 30 Britse steden. Waaronder Manchester, Leeds, York en Belfast, meldt de BBC. In Londen staan de straten rond de parlementsgebouwen vol met betogers. Het verkeer kan er niet meer door en de demonstranten roepen leuzen als Boris Johnson schaam je en stop de koep. Premier Johnson wil hoe dan ook op 31 oktober uit de EU stappen, met of zonder overeenkomst. In Hongkong wordt opnieuw gedemonstreerd tegen de toenemende invloed van Peking op de voormalige Britse kolonie. Betogers gooien met brandbommen en stichten brand op de centrale weg in de stad. De politie gebruikt traangas en rubberkogels. Ook spuit een waterkanon blauwe verf op de demonstranten, vermoedelijk om hen later te kunnen herkennen. De demonstraties van vandaag zijn verboden door de autoriteiten in Hongkong, maar dat verbod wordt genegeerd door de betogers.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 De Nederlandse roeiers doen het goed op de 2K in Oostenrijk. De mannen dubbel 4 haalden met overmacht de wereldtitel binnen. Op hetzelfde nummer bij de vrouwen won Nederlands brons. In de lichte dubbel 2 was er zilver voor Ilse Paulus en Marie Keizer. En ook de vier zonder stuurvrouw won een zilveren medaille. Het weer, vrij zonnig en warm met een matige zuidelijke wind. Het is vanmiddag 27 tot 31 graden. Later koelt het in het westen af en neemt de bewolking toe. Vanavond mogelijk een bui met kans op onweer. Morgen wisselend bewolkt, lokaal een bui en hooguit 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Nog steeds een drukte van belang bij Amsterdam. Op de A5 hoofddorp richting Amsterdam tussen Afrit Ejmuiden en de A10 vijf kilometer stilstaand verkeer. Op de A10 knoopend Watergraafsmeer, de Nieuwe Meer bij knoopend Amstel 2 kilometer file. De weg is dicht. Omrijden kan via de A1 en de A9. A10 bij de Koentunnel richting Zaanstad. 20 minuten vertraging door werkzaamheden.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 Old song, share yeah, with me, singing. I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 We zitten in het uh, laatste gedeelte van uh, Q3. Enorme uh, spannen daar uh, op het circuit van uh, Spa, francorchamps zo. en zo dadelijk gaan we schakelen met Rob Smits, die daarbij aanwezig is. Even kijken hoe hij het uh, al daar ervaart. Alle oranje, de, de Max Mania die daar uh, gaande is. We horen het zo meteen na deze.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 Nou, voor de 3 hebben we gekeken hier al, dat was een prachtige race. Uh, maar het is zo waarom dat we best wel vaak van de tribune af zijn gegaan, want ik ben natuurlijk met wat oudere mensen op stap. En, en, uh,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 Uh, ik hoorde net van de omroeper. Uh, kunnen jullie me wel goed gedaan om dit? Ja, ja, prima. prima. Ja, oké. Okay. Uh, ik hoorde net van de omroeper dat er meer dan 40.000 Nederlanders zijn. Zal hij, geweldig! Ja, enorm. Het blijft altijd uh, ook nog een beetje een thuiscircuit, ook voor uh, Max, natuurlijk. Dus nou, jij zit uh, op een uh, hele goede plek. Dat, uh, ik heb inderdaad uh, de foto's en dergelijke van uh, Albert-Jan gezien, dus uh, dat ziet er allemaal heel goed uit. Klaar voor een uh, mooie race uh, morgen. En, uh, hoe ziet er uh, de rest van de dag er nog uit? Nou, ik denk dat wij zouden gaan aftaaien, want het is zo warm. Dat we gaan lekker het strandje pakken en een biertje drinken. Ja, zitten jullie op die tribune met het dak of zitten jullie vol in de zon? We zitten vol in de zon.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 En we gaan elkaar weer spreken. Oké. Okay. Marcel. Oh, ja, ja, Rob Smith, oh, oh, oh. inderdaad. Uh, live vanaf uh, Spa, Franco ja, Wat een Marcel Cont, hè, dat hij daarbij is, Albert uh, Young. Ja, connecties, hè. Ja, connecties. Oh, ja, ja, ja. Ja, Rob, veel plezier, hoor. Ja, en Hier is Redbox, F4 America. TVA, to contemplate this audiovisual opiate years from now. human rights satellites, your parasites.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 Even Q1. De kwalificatie in Q1 begon met een opgeblazen Mercedes-motor van Robert Kubica. De pols zette een, een hevig rokende Williams aan de kant op het rechte stuk ...naar de busstop-chicane en zorgde daarmee voor de eerste code rood. Op dat moment had geen enkele coureur nog een tijd gezet... ...en de rode vlag kwam het Brix-team uiteraard van Mercedes wel goed uit... ...want ze het meer tijd om aan de auto van Hamilton af te ronden. Uh, in Q2, uh, tijdens het tweede kwalificatiedeel, deed geen enkele team een poging meer om zich op minimumbanden te plaatsen voor Q3. De Claire was wederom de rapste dankzij 1,42,9. Vettel kwam het net niet aan die tijd was team teamgenoot met 1,43.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 De race op het van Spa-Francorchamps begint morgen om tien over drie live op de diverse sportkanalen te volgen. En jij houdt eh, Max op één of twee en ik heel bescheiden op drie. Ja, nee, één of twee. Bottas, daar gebeurt nog wat mee, want die auto's zijn niet perfect. En Hamilton's auto staat goed in de kreukels, heb je gezien.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 The game. Now, big bang, boogie, get that kitty, little noogie, in a nice, nice little shave. I gave Susie little pat up on the booty, and she turned around and said, walk this way. I was born oh, was right. in a plane. In my Mama said that every word was on my name. I'm the best you've That's right. ever had. That's right. If you think I'm learning out, I never am.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 Radio. CFM 24 uur per dag. Muziek en informatie. Niet alleen op de radio, maar uiteraard ook uh, op tv. Kanaal 40 Digitaal. Uh, via het uh, kanaal van Sigho. Ja, zes over half vijf. Normaal gesproken zouden we om half vijf doen. Maar inderdaad, vanwege al dat uh, racegeweld... en uh, daarop uh, spa en uh, de rode vlag en dergelijke... zijn we iets uitgelopen. En hebben we nu tijd voor het dier van de week. En, uh...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 is my birthday.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 Als je een doodgeboed verlangen, je was niet meer dan dat Van liefde was geen sprake, je was alleen iets wat ik nooit Vanavond weer een feestje worden in het centrum van Zandvoort. Yves Berensen nodig uit, waaronder ook deze Quincy. En dit was een van de grote rits van Quincy. Je hoort er verlangen, maar niet alleen Quincy komt er. Lange Frans en nog veel meer bekende Nederlandse artiesten zullen vanavond gaan optreden op het Raadhuisplein. Het festival begint om 8 uur en de toegang is geheel gratis.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 het prachtige gedicht Mijn beste vriend hoor je Rudy Karel in de Hoogste Tijd zijn plaat uit 1968 alweer een hele tijd geleden nou nog een paar platen in dit programma en dan zit het er alweer op dan gaan we naar Entertainment for You zometeen na vijf uur een van die platen is deze van Spendabelle Thank you for coming home. Sorry that the are all warm. I let them here I could have sworn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 Or is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 Wat een line-up voor vanavond. Yves Berensen nodigt ook u uit om daar vanaf 8 uur op het Raadhuisplein daarbij aanwezig te zijn. En morgen natuurlijk de Jaarmarkt, de ADHC Noordzee Cup op het Squizant en natuurlijk om 10.03, zoals jij zei, de Formule 1 live vanuit Spa Franco -chan. Dankjewel Albert Jan en een heel fijn weekend en bedankt voor het luisteren. Oh, I Dag! Tot morgen.